9 uur. Juris Stubenitski met het NOS-journaal. Tata Steel schrapt tot 3000 banen in Europa... waarvan mogelijk de helft in Nederland. Officieel is er niets bekendgemaakt over het baanverlies in ons land... maar een lid van de Centrale Ondernemingsraad... gaat uit van tussen de 1500 en 1600 Nederlandse ontslagen. Bij het staalbedrijf in Nederland werken zo'n 11.000 mensen. Er verdwijnen vooral kantoorbanen. Tata Steel heeft veel last van de markt in Europa. Zo zit de Europese auto-industrie in zwaar weer... Excelsior-speler Mendes Morera heeft de excuses van FC Den Bosch-trainer Van der Ven aanvaard. De trainer ging vandaag naar Rotterdam om te praten met de voetballer. Die was gisteren het mikpunt van racisme tijdens de wedstrijd Den bosch excelsior Van der Ven reageerde aanvankelijk laconiek en werd daarna bedreigd. FC Den Bosch ging eerder vandaag in een verklaring diep door het stof. De club wilde schuldigen opsporen en bestraffen met een stadionverbod. Een Franse chirurg wordt verdacht van het misbruiken van honderden kinderen. Justitie heeft tot nu toe 250 potentiële slachtoffers geïdentificeerd. De man is inmiddels met pensioen en zit in de gevangenis. In containers in het Brabantse dorp Bergen zijn harddrugs, chemicaliën en chemisch afval gevonden. Het spul lijkt afkomstig uit een drugslab. De doorzoekingen houden verband met de grote politieactie vorige week op een woonwagenkamp in Os. KLM betaalt drie passagiers 600 euro... vanwege een brandstofstoring op Schiphol afgelopen zomer. De luchtvaartmaatschappij zegt dat ze koelant is... omdat deze passagiers als enige pas na drie dagen... waren omgeboekt naar een andere vlucht. Andere passagiers die minder vertraging hadden... krijgen geen vergoeding. Volgens KLM was er sprake van buitengewone omstandigheden... en is het dan niet nodig om te betalen. Het weer. In de loop van de avond wordt het vanuit het zuiden droger. Het koelt af tot een graad of vier...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 Wie, ik ben heel benieuwd. Wie heb je meegenomen? Nou, iedereen van kantoor is meegekomen. Dus we hebben Jolanda mee, Lena mee, Veronique en Nico zijn mee. We zijn een helemaal compleet team. Precies gaan even, we gaan even Lena erbij halen. Lena komt er even bij. Oud-programmeleiding oud van de radio. Ja, Nico, dus uh, Nico, hoe, uh, hoe is het uh, als team genomineerd te zijn? Nou jongen, ik vind het geweldig. Het, het, het is een, uh, alleen maar dankbaar zijn dat mensen toch uh, nog uh, iets toekennen wat, uh, wat er niet altijd is. Uh, ik wil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 Een uitzending van Alternative FM verwachten. Dolly, wie zijn de genomineerden eigenlijk? Ja, nou, de genomineerden. We hebben het al een aantal keer geroepen, maar we gaan het gewoon nog een keer roepen. Het is belangrijkste, want deze hele avond draait om hen. En wie zijn ze? Niet te horen. Niet te horen. In welke categorie? Niet te horen. Ben ik niet te horen? Oké. Okay. Nu wel.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 Thank you.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 We dachten, kijk, als, als, we het, als we het winnen, winnen we het. En als we het niet winnen, is het iemand anders ook gewoon gegund. Dus uh, we zijn nu weer echt met spanning aan het afwachten van uh, zullen het worden of zullen het niet worden.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 Terug bij jullie!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 2018 moeten we afscheid nemen van onze Haringmeisje en uh, Tobber van de ook de autobedrijf van Zandevoorde. En ja, dit jaar om mij te maken is hartstikke leuk weer. Elke jaar, het is weer spannend. En om te laten dat iedereen weten, we, uh, we zijn op dit moment wel gesloten, door dat wij zijn bezig met verbouwen eigenlijk. En uh, 16 december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 De organisatie loopt ietsje achter, dat betekent ook dat, uh, dat uh, de prijsstrijkingen ietsje achter uh, lopen, maar dat maakt niet uit. Zometeen rond tien over half negen zal uh, de prijsstrijking plaatsvinden en dan brengen wij ook... Uh,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 zometeen plek in hun, op hun stoelen en dan gaat het evenement uh, weer uh, beginnen. In ieder geval, uh, dit is ondernemerschala 2019. Er zijn heel veel leuke genomineerden, allemaal nieuwe bedrijven die ertussen zitten, jonge ondernemers. De oude rotten in het vak zijn ook aanwezig. En dit allemaal uh, georganiseerd door de gemeente Zandvoort, Zandvoort Beach Promoties en natuurlijk de Zandvoortse Courant. En uh, wij gaan nog even naar muziek en dan zijn we zometeen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 dus. Ja, het uh, Zandvoorts kwartiertje is officieel aangebroken en dat betekent dat de, ja, de, de ondernemersprijzen uh, ietsje later worden uitgereikt dan uh, verwacht. Ondertussen is burgemeester Molenburg ook binnengekomen en nog vele andere mensen vanaf het, uh, vanaf het weet het. Uh, Dolly, hoe beleef jij deze avond?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 Adem Spoor. Ja, als hij uh, gaat verhuizen. Een nieuw programma. <laughs> ja, wij verhuizen met u mee. Ja. Verhuizen met Spoor. Ja. ja. In ieder geval, uh, we gaan uh, ons klaarmaken uh, voor de prijsuitreiking op het podium, Dolly. Ja. Ik ben benieuwd. Jij bent benieuwd. We gaan iedereen even, benieuwd. Ik uh, denk dat de luisteraars thuis helemaal benieuwd zijn. En je ziet ook, uh, als je zo om je heen kijkt, de mensen, er zijn er nog maar weinig die heel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 een nieuwe samenwerking hè? met het uh, nieuwe café. Absoluut. Mooi band. Hebben jullie opgebouwd in een korte nou, tijd? We hebben een, een, een goede band opgebouwd. Diesel Nobel 3 is een heel mooi bedrijf. Kwam natuurlijk op een voor ons een beetje vervelende plek. Alhoewel ik het een aanwinst vind voor het Raadhuisplein.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 Ondernemers die genomineerd zijn, plaatsnemen op hun zetel. Ja, zo ze uh, zijn ook. Dat allemaal doet Sinterklaas al, uh, ook trouwens, hè Dolly? Sinterklaas heeft de ja, ja, zetel. Ja, ja. ja, De genomineerden ook. Dus ja. dan hebben ze toch weer iets gemeenschappelijks. Ja. Hè? Zie je wel dat het spannend is? Ja, zeker weten. Dus uh, nee, we gaan er even muziekje draaien, denk ik. We kijken even naar onze Techneuten. Jelmer en uh, Thomas, heel erg bedankt voor jullie inzet sowieso. En, en Patrick natuurlijk ook voor het rennen net. Uh, we gaan uh, even muziek draaien.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 Body downtown I say you're the best, just leaning for a big kiss. Put his favorite perfume on. Go play your video game. It's you, it's you.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 dus af, iedereen die gaat nu ook richting het podium om mee te kijken naar die klok die aftelt. Oké, okay. 16, 15, 14, 13, 10, 9, 8, 8 7, 7 6, 6, 5, 4, 4 3, 3 2, 2, 1 en het is begonnen! En er valt stilte op dit moment.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 14 wagens schieten met het gerond van een escalerzware voor de tribune weg. De automobielrace op de grote prijs van Nederland is begonnen. Omstreeks de dertigste ronde stopt meer aan de pits om in recordtijd banden te verwisselen. Door het schuren in de bochten zijn ze tot op het canvas versleten. De coureur helpt zelf mee. Zo groot was zijn voorsprong dat hij zelfs na dit oponthoud nog aan de kop blijft. De boulevard in Zandvoort was, evenals tijdens de Pinksterdagen, veranderd in één reusachtig parkeerterrein op de dag waarop de autorace op de Grote Prijs van Nederland werd verreden. In de third row, Jim Park, his first time out in a remarkable New Luther's Hall.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 Studio Sandvort, Sandvort huh? makelaars, categorie retail, A ABC en more, Zi-optiek. We zijn moor de Dierenwinkel Standvoort Kategorie Horeca. De genomineerden. zijn 3. Noble Three Noble Three. Café Zand. en Zizo Lounge. Welkom bij Ondernemers 2019. En de presentator komt uh, langzaam op het podium. En dan uh... en gaat een optreden plaatsvinden.